5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. VVD'er Kamp gaat formatie voorbereiden. Aftreden nu niet aan de orde, zegt GroenLinks-leider Sap. En showbiz fotograaf Joop van Tellingen is overleden. <tieden>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 In China is weer een levensteken vernomen van Xi Jinping, de beoogde nieuwe president. Namens Xi's familie werd vanmiddag bekendgemaakt dat de huidige vicepresident goed herstelt van gezondheidsproblemen. In China en daarbuiten gingen geruchten dat Xi een hartaanval had gehad. Vooral toen hij een afspraak met de Amerikaanse minister Clinton en andere buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders had afgezegd. Maar volgens de oud-hoofdredacteur van een staatskrant is zij niet ernstig ziek geweest. Overigens is er nog geen sprake van een publiek optreden of een recente foto van Xi.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 Greenpeace verzet zich daartegen en ook Australische parlementsleden zijn er niet blij mee. Milieuminister Burke diende daarom een wetsvoorstel in... waarmee de Supertroller tegen kan worden gehouden. En als de wet ook door de Senaat wordt aangenomen... kan het schip de komende twee jaar niet vissen in het gebied... omdat er dan wetenschappelijk natuuronderzoek wordt gedaan. De Egyptische president Morsi heeft het anti-Amerikaanse geweld van de afgelopen dagen... in de hoofdstad Cairo veroordeeld... Hij deed dat tijdens een bezoek aan de Europese Commissie in Brussel. Boze betogers vielen de Amerikaanse ambassade aan... en haalden de vlag naar beneden... uit protest tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Daarin wordt een oorlogszuchtige profeet Mohammed afgebeeld. Morsi zei dat hij wel hoopte dat er geen nieuwe provocaties komen... gericht tegen moslims. De Egyptische president was de kandidaat van de moslimbroederschap. In Zuid-Afrika is opgeroepen tot een nationale mijnstaking...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 Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en vooral in de middag valt wat lichte regen. In de kustgebieden staat dan veel wind en het wordt zo'n 18 graden. In het weekend is het droog met hogere temperaturen en meer zon. ADB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Er staat 90 kilometer fieden. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Dat zien we onder meer op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct staat 8 kilometer fieden. De rijstroken zijn nu wel weer vrij. Op de A28, Zwolle richting Hogeveen, tussen de afrit Nieuw-Leuzen en De Wijk, 6 kilometer. Er is daar een grote vrachtwagen gekanteld en de weg is helemaal dicht bij De Wijk. Verkeer naar het noorden kan het beste omrijden via de Noordoostpolder over de N50. Maar daar is het inmiddels wel druk bij de Ramspolbrug. daar staat 4 kilometer vide. En de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen, is nog altijd helemaal dicht bij het knooppunt Mark Izaat... door een gekantelde vrachtwagen met uien. Na verwachting gaat de weg rond een uur of zes weer open, maar tot die tijd kunt u beter omrijden via de N 289. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers.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 Vodafone. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, 8 minuten over 5. Terwijl Henk Kamp een eerste gespreksronde voorbereidt als verkenner, gonst het in de gangen van GroenLinks. Maar haar vertrek is nu niet aan de orde, zo heeft Jolande Sap zelf laten weten. Na het verlies, het grote verlies van gisteren, Hans Andringa... daar vragen ze natuurlijk nu niet, maar straks wel of is dat te simpel? Ja, dat is misschien te simpel gezegd, want ze zijn nog echt bezig met die partijtop... wat nu de beste strategie is om uh, te volgen. Uh, die partijtop die bestaat uit uh, SAP zelf, uh, de aanvoerder van GroenLinks in de Eerste Kamer, uh, Toftisse. Uh, degene die uh, GroenLinks aanvoert in het Europarlement, mevrouw Argentini... en de partijvoorzitter Wening, die uh, zijn al een flink deel van de middag bezig uh, hoe het nu verder moet. Die slechte uitslag, ligt dat aan de tussenkomst van uh, Tovik Dibi? Ligt het aan Jolande Sap, dat zij de campagne niet goed gevoerd heeft? Ja, en wat voor conclusies je moet trekken... je moet zeker weten of Sap zelf wil blijven... of dat ze te veel beschadigd is dat het haar niet lukt... om die partij weer op de rit te krijgen... En dan moet je praten over een eventuele volgorde. Nou, dat soort uh, zaken die speelt allemaal een rol bij de toekomst van uh, Jolande Sap. Vanmiddag kwam ze er even uit en uh, Peter Blok die sprak haar. Mevrouw Sap, weer verder praten. Ja, we gaan nog weer eventjes door. Net hebben we overleg gehad met de fractievoorzitters. Daardoor moesten we uh, het overlegje wat we hebben met de partijtop uh, afbreken. We hebben net gesproken over hoe we natuurlijk verder gaan uh, uh, richting nou ja, een, een kabinet voor Nederland. En nu ga ik doorpraten met de partij, op, want we hebben natuurlijk gewoon gisteren een zware klap gehad. En we zijn met elkaar aan het bespreken, wat daar de eerste analyses van zijn. Maar u blijft ik sowieso? Die... Dat is niet aan de orde. Dat u weggaat ja. is niet aan de orde? Nee, is niet aan de orde. Nooit? Dat is niet aan de orde en we praten nu verder. En als ik meer te melden heb, dan kom ik weer bij je terug. Goedemiddag. Ja, een opgeluchte goeiemiddag. Uh, ze kon de pers weer verder uh, ontwijken. Uh, het zijn zware tijden voor Stap. Er kan misschien een beetje goed nieuws aankomen... want de hele middag circuleren al berichten... dat GroenLinks misschien een restzetel erbij krijgt. Dan zouden ze dus van drie naar vier gaan. En met het huidige aantal uh, scoor je dan 25 procent beter. En waar gaat hij dan vanaf? Dan zou hij van de Partij van de Arbeid uh, afgaan. Kijk. Dus ze komen dan op uh, 38. Zegt Sap, uh, ja, is, is redelijk omstreden binnen de partij. Hè? Ze heeft de laatste tijd natuurlijk ook veel kritiek gehad. Maar als we even kijken naar Emiel Roemer, uh, hij heeft niet gepiekt. Iedereen had dat natuurlijk wel gehoopt. De partij is gelijk gebleven. Is er, is er vandaag kritiek op, op Roemer te horen binnen de SP? Nou, dan moet het echt wel heel binnen de SP zijn. Want uh, dat was vandaag echt nergens te merken. En gisteren eigenlijk ook niet, ja, teleurstelling over de uitslag. Maar er is een groot verschil tussen uh, Roemer en Sap. Als je die met elkaar vergelijkt... Roemer heeft uh, binnen zijn partij echt heel veel krediet opgebouwd... op wie hij is en wat hij doet. En daar is dus echt geen behoefte uh, aan Bijltjesdag. En Jolande Sap die heeft niet zo'n onomstreden positie in haar partij. Dat maakt ook wel het grote verschil uh, tussen de positie van beiden op dit moment. Je bent daar de hele dag rondgebanjerd, die Haagse wandelgangen. Wat, wat tref je dan vooral bij de andere partijen aan? Taart, koffie, champagne? Prik? Ja, ik heb alles gezien wat je nu noemt. Uh, de champagne die stond in elk geval uh, bij D66. Er was natuurlijk uh, taart en veel applaus bij uh, de Partij van de Arbeid. En natuurlijk ook bij de grote winnaar, de VVD. en klap van de nieuwe fractie. Rutte wordt binnengehaald en wordt gezoend door... Dan kan ik even niet zien. Wij maken zo de rondgang nu om de, om de grote tafel waar de fractie van de VVD de voor het aangevader. Ik dacht dat u nog wel thuis zou gaan uitdelen, meneer Rutte. Ja, die is nog, niet gebakken. Die, die is nog in, niet gebakken. die staan nog in de oven. Het gaat allemaal zo snel. Had u er niet op gerekend dat u een feestje zou vieren? Ja, dat, ik had er wel hoop op. Maar ja, je moet ook het... Je, je moet ook het... Het noodslot niet takt en uh, altijd bescheiden blijven. Ja, uh, Mark Rutte. Uh, zijn partij is de grootste geworden... dus moet nu het voortouw nemen in, die, uh, in dat nieuwe spel... van uh, de formatie tot het nieuw kabinet. Uh, Henk Kamp is door de VVD voorgesteld als uh, verkenner. Uh, waarom Henk Kamp, is de vraag aan Mark Rutte. Uh, Henk Kamp is een, uh, is, een, is een voortreffelijk politicus... die breed uh, wordt gerespecteerd in Nederland. Ook veel gezag heeft bij andere partijen. En daarmee in mijn ogen iemand van de VVD... Uh, die zeer goed in staat is om deze gevoelige eerste fase te verkennen. Gevoelige eerste fase verkennen. Een reden waarom de Tweede Kamer juist nu zelf het heft in handen wil nemen... is dat men vond dat alles te veel in die achterkamertjes gebeurde... op het paleis en, en elders. En dat zou allemaal wat transparanter moeten. Meer openbaar, zodat uh, wij, het publiek, de kiezers... alles beter zouden kunnen volgen. Daar is er dus weer nog heel weinig van te merken. De koningin is er nu tussenuit. Ik ben daar niet voor, maar het is wel gebeurd... Daar heb ik mee te werken. Uh, doordat de koningin ertussen zat, was het open en transparant. Want alle adviezen aan haar zijn openbaar en zij volgt de meerderheid van die adviezen. Het risico nu was dat het proces zich naar de achterkamertjes verplaatst. Op deze manier kunnen we maximaal proberen om het proces transparant te houden. Nou, precies uh, de omgekeerde redenering die Mark Rutte aanhangt. Hij vreest het overigens wel dat uh, er een risico bestaat... dat de Kamer met de hangende pootjes weer terug moet naar het staatshoofd. Maar in elk geval, Henk Kamp gaat aan de slag... Fractievoorzitters worden vanavond gebeld voor afspraken... die in elk geval morgen gaan beginnen... in die eerste ronde van dit nieuwe spel van de formatie. Hans ga was dat. We praten uh, verder met onze uh, man in de studio... Peter van der Heijden, politicoloog. Uh, als we eerst even nog naar die positie van Jolande Sappen terugkeren... denkt u dat haar positie houdbaar is... Met, met het verlies van zes of zeven zetels? Ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen. Er zijn politieke leiders bij partijen afgetreden voor minder... Uh, dit is zo'n gigantische klap. En uh, ja, dat, dat, dat moet gewoon gevolgen hebben... Bijna. Ja, ik, ik, ik, voor mij hoeft ze niet weg. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze blijft zitten. Is, is speelt dan ook nog een rol wie dan vervolgens uh, achter haar zit? Uh, ja. We hebben Bram van Ooyik, uh, Lisbeth van Tongeren, Jesse Klaver. Mm -hmm. Een heel jong iemand. Ja. Jesse Klaver, 26 jaar. Campagneleider bovendien geweest. Ja, Eén van die drie moet dan GroenLinks uh, de komende vier jaar... weer op de kaart gaan zetten. Ja, en daar zit niet de gedroonde leider bij, denk ik. En Want je dus, kan niet zomaar dat... iemand in de kamer zetten. Nee, ja, goed, op het moment dat, uh, dat SAP aftreedt, komt er natuurlijk een nieuwe. Maar dan is de vraag of dat uh, de, de grote Ja, nou, dat is. is vooralsnog Jesse Klaver. Ja, dat is de, ja tenzij de nee, nog de restzetel... Uh, ja. Ja. ja, nee, dat, dat zal meespelen. Maar op een gegeven moment uh, gaat het er ook om... Uh, dat je consequenties moet verbinden aan wat er gebeurd is. En dan speelt de rest wat minder mee. Onvermijdelijk dus, Jol -Land Sap is uw inschatting. Als we ja. kijken naar de coalitie, welke coalitie ligt dan het meest voor de hand... Ja, eigenlijk ligt toch uh, het meest voor de hand dat de Partij van de Arbeid en de VVD met een derde partij gaan regeren. En die derde par partij uh, uh, lijkt mij het CDA te worden. Waarom? Met als kanttekening dan, uh, voordat ik het antwoord geef op de waarom vraag, dat het CDA misschien niet zo'n trek heeft. Maar uh, dat is de enige derde partij uh, die past tussen deze twee partijen en zorgt voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Terwijl je ook kan zeggen, uh, doe het met z'n tweeën. En een compromis tussen PvdA en VVD, nou ja, daar zal het CDA altijd wel mee kunnen leven. En ja. de Eerste Kamer is verder niet echt een politiek orgaan. Is de bedoeling tenminste dus, gok er gewoon op dat het er allemaal wel doorkomt in de Eerste Kamer. Volgens mij als uh, politiek leiders één ding hebben gezegd... is dat er niet meer gegokt gaat worden de komende tijd. En ook de Eerste Kamer is zo politiek als die zijn wil. Hè. Uh, er zijn geen uh, restricties in principe. En uh, steun in de Eerste Kamer heeft een prijs, altijd. En die prijs moet je in principe in de Tweede Kamer uh, al betalen. Dus dat betekent dat het in de Tweede Kamer toch al rekening met andere partijen gehouden moet gaan worden. Dus dan kun je ze er eigenlijk net zo goed bij nemen. En uh, los daarvan is het ook handig om wat, wat uh, cement tussen deze twee partijen te smeren... die uh, af en toe wel een beetje last hebben van elkaar. Dus met de CDA, CDA denkt u, maar als we kijken dan naar de situatie in de Eerste Kamer... dan zou u kunnen denken aan Paars+. plus met D66 en GroenLinks, een meerderheid. Zien je ja. daar wat in? Uh, ik, zie dat, ik zie dat niet gebeuren, want dat, daar zal Rutte niet mee in zee willen. Niet dat aantrekkelijk voor hem? Nee, nee dat is te links voor hem. Hij moet natuurlijk uh, uitkijken voor de rechterflank... die nu wel uh, wat kleiner is geworden. Maar hij heeft wel uh, nog altijd de hete adem van, uh, van Geert Wilders in zijn nek. Liggen de VVD en de Partij van de Arbeid programmatisch ver uit elkaar... of, of zijn de verschillen vooral omdat het campagne was uh, uitvergroot? Nou, er zijn wel aardig wat verschillen hoor. Als je kijkt naar het, naar het sociaal-economisch beleid, dan uh, gaan ze wel een andere richting. Maar daar kun je vaak wel een midden in vinden. Dus dat, uh, het hoeft het elkaar, uh, elkaar absoluut niet uit te sluiten. Die, de campagne-retoriek maakt het inderdaad lastiger. En dat, maakt het, dat gaat ook een eigen werkelijkheid creëren. Hè? Uh, wat er in de campagne geroepen wordt, is opeens waar. Al is het al niet voor de, de politici zelf, dan voor het publiek. Dus je moet het ook nog uit kunnen leggen dat je toch iets anders gaat doen. En er komt in ieder geval één interessant punt aan. Want Griekenland vraagt vandaag, zou het toeval zijn denk je dan, om een derde miljarden uh, lening waarvan Rutte zei, gaat geen geld meer naartoe. En daar werd hij door Samsung op aangevallen. Dus ja. gelijk een interessant punt voor de onderhandelingen. Nou, uh, die miljardenlening moet er dus waarschijnlijk al zijn... voordat er een nieuw kabinet zit. Anders is Griekenland al failliet, vrees ik. Dus ja, dat zal voor de onderhandelingen niet eens zo heel veel uitmaken. Dat moet het demissionaire kabinet doen met de nieuwe Kamer. Uh, wat wel curieus is inderdaad aan die planning... is dat dat na de verkiezingen komt, hè, uh, de, deze aanvraag van de Grieken. Was die daarvoor gekomen, dan had, denk ik... Geert Wilders wat harder kunnen kraaien dan die nu gedaan heeft. En dat zou de verkiezingen best beïnvloed hebben, uh, kunnen hebben. Ja. Peter van der Heijden. We praten later deze uitzending door. Straks mijnwerkers in Zuid-Afrika. Die worden opgeroepen om massaal te gaan staken. U krijgt verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. De meeste vertraging is er nu voor het verkeer in het noorden van het land. Op de A28, Zwolle richting Hogeveen. Want daar is een vrachtwagen gekanteld bij de wijk. Er staat 6 kilometer file. De weg is dicht. Het verkeer naar Noord-Nederland kan het beste omrijden via de Noordoostpolder. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Die coalitie, de Partij van de Arbeid en de VVD, ze lijken. Ze zijn tot elkaar veroordeeld na de uitslag van gisteren. Er is één plek in Nederland waar deze twee partijen al jaren met elkaar samenwerken. En Joris van der Kerkhoff is die kant op gegaan. Joris, waar in Nederland is dat? Dat is in Trenten. Maar die mensen die samenwerken in Drenthe, die zijn vandaag in Utrecht. Die zijn in een hotel in de Ooij, waar samen met allerlei andere bestuurders van, van verschillende provincies met elkaar aan het praten. Al jarenlang eh, werken de Partij van de Arbeid en de VVD in het College van Gedeputeerde Staten samen eh, in Assen. Uh, soms met anderen erbij, maar de laatste uh, anderhalf jaar sinds de verkiezingen uh, zijn ze gewoon uh, met z'n tweeën. En dat doen ze heel erg goed, zeggen ze samen. Hier uh, de, gedeputeerde van Rijn, uh, de gedeputeerde van de Partij van de Arbeid, doet landbouw, cultuur, natuur. Rijn Munningsma, hij is dus van de Partij van de Arbeid. En van de VVD is Tanja Klip, zij uh, doet uh, allerlei andere zaken, bijvoorbeeld ook milieu en energie en water. En de vraag is dan of ze dan echt vrienden van elkaar zijn. We zijn in ieder geval uh, hele goede vrienden op politiek-bestuurlijk gebied. Echt waar? Ja, en tegelijkertijd moet je ook vaststellen... dat we elkaar eh, bijvoorbeeld vanuit het gemeenteland al een tijdje eh, kenden. En daar ook op een gegeven moment een aantal eh, moeilijke problemen opgelost eh, hebben. Bijvoorbeeld rondom de kleine scholenproblematiek. Hoofdjes alle twee schuilen, jullie kijken elkaar aan. Ach ja, <lacht> zo werkt dat dan. Natuurlijk heeft het te maken met het feit... dat je goede persoonlijke verhoudingen moet hebben. En dat heeft ook te maken met eerlijkheid tegenover elkaar. Van tevoren problemen of mogelijke problemen... of verschillen van inzicht heel duidelijk benoemen de bereidheid hebben om tot compromis te komen... en aan de andere kant elkaar ook af en toe gunnen... om de eigen partijlijn te handhaven. Nou, dat is een beetje koken, snuf je dit, scheut je zo. Maar op die manier, en dan gebaseerd op goede verhoudingen... kom je, en dat laten wij zien, een heel eind. En dan mag je wel eens buiten de deur met een ander gaan eten. Nou, kijk, ik, ik weet heel goed dat uh, toen ik een jaar geleden... rondom het natuurakkoord met staatssecretaris Bleker... een uh, vrij fors standpunt innam... wat helemaal tegen de lijn van uh, de regeringscoalitie uh, inging. En uh, toen hebben we ook wel eens even iets meer gedaan... dan alleen onder de tafel uh, geschopt naar elkaar. Maar uiteindelijk betekent het wel dat je, dan, dat, dat je daarna ook weer zegt... er zijn voldoende dingen die ons binden in, uh, in Drenthe. Maar als de één niet wil en de ander met een ander in de, in de Staten een meerderheid kan halen... dan is die ander toch gewoon, die vindt het toch heel vervelend? Nee, want dat soort goede verhoudingen hebben we in Drenthe wel. En uh, het is een kwestie van het evenwicht vinden... tussen natuurlijk wel je eigen partijinzichten uh, handhaven... en aan de andere kant, en dat hoor je de afgelopen dagen natuurlijk ook steeds uh, landelijk... Uh, je realiseren dat in ons geval het provinciebelang heel vaak boven het partijbelang gaat. Uh, wij vergaderen hier op dit moment uh, over windenergie op, op land. Dat is een onderwerp wat in heel Nederland heel veel mensen uh, beroert. Maar wij hebben een tijdje geleden als uh, provincie Drenthe gezegd... wij willen wel gaan voor 200 tot 280 uh, megawatt. Dat past ook in onze duurzame energiemix. En dan zie je op het ene moment dat uh, een fractie van, uh, van de Partij van de Arbeid in een gemeenteraad of dat een aantal VVD'ers zeggen van het moet eigenlijk niet. Wij houden met elkaar dan de, de, ja, de rug recht. Ja, kennelijk slagen we erin als twee gedeputeerden om dat op te pakken. En dat geldt ook voor het college in zijn totaliteit. U mist die derde partij niet? Nee, we missen die derde partij helemaal niet. Bovendien vinden wij in een provincie als Drenthe... is het prima om met vier gedeputeerden te besturen. Twee van de Partij van de Arbeid, twee van de VVD. En dat gaat echt uitstekend. Nou, of er nog tips zijn voor Mark en voor Diederik voor die uh, mensen in Den Haag, voor jullie partijen, blijf luisteren over een uur. Heerlijke live band REM, the one I love. Mijnwerkers in Zuid-Afrika worden opgeroepen komend weekend massaal het werk neer te leggen. Tot nog toe was het maar in een paar mijnen onrustig in Zuid-Afrika... Eh, nadat agenten 34 mijnwerkers hadden doodgeschoten. Met deze oproep tot een algemene staking... lijkt de geest nu wel een beetje uit de fles. Daarover praten wij met correspondent Kees Broeren in Zuid-Afrika. Hij is daar op dit moment, Kees. Wat is de reden dat er tot deze algemene staking wordt opgeroepen? De oproep uh, werd uh, afgegeven door een uh, van uh, de mensen die uh, in het gebied... waar sinds vorige maand wordt gestaakt, Marikana, uh, actief zijn. En uh, volgens deze man, Mamed Le Sebe, moet die staking landelijk worden. Dus uitgebreid worden over het hele land. Omdat duidelijk moet worden dat de stakers de mijnindustrie... op de knieën kunnen krijgen, zoals hij het zelf uitdrukte. Uh, op de knieën kunnen krijgen en dan met als uh, ja, uitkomst... als het aan de stakers ligt, dat hun eis tot loonsverhoging voor de laagst betaalde mensen, dat die wordt ingewilligd. De stakers willen dat de slechtst die zo'n 400 euro per maand krijgen... dat die omhoog gaan naar ongeveer het drievoudige daarvan. Daartoe zijn de eigenaren van de platinemijn waar de staking begon, nog absoluut niet bereid gebleken. En nu willen ze dus blijkbaar die druk verhogen... door op te roepen tot een landelijke staking die, in zo die op zondag zou moeten beginnen en zich dan langzaam over het hele land zou moeten uitbreiden. En dat vuurtje wordt ook opgestookt door uh, Julius Malemma... de voormalige jeugdleider van het ANC, want die mengt zich hier ook in, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Malemma is uh, bijzonder actief... Uh, doet uh, sinds hij uit het ANC is uh, gezet pogingen om het president Jacob Zuma op allerlei manieren lastig te maken. Dat doet hij op dit moment dus ook door zich achter de stakende mijnwerkers te scharen. Hij riep eerder deze week al op tot een landelijke staking. Hij is natuurlijk zelf niet direct verbonden met die mijnindustrie, maar hij heeft binnen alles wat zich op dit moment oppositie tegen Jacob Zuma en tegen het ANC noemt, heeft hij een steeds groter wordende stem. Dat liet hij onder meer gisteren ook nog blijken toen hij Zuid-Afrikaanse Militaire toesprak. Uh, een actie die er zelfs toe leidde dat uh, het leger overal in het land in verhoogde staat van paraatheid werd gebracht. Dus Malema grijpt de staking in de Mijnen aan om op zijn manier de politieke druk op Zuma te verhogen. En heeft Zuma daar een antwoord op? Dat heeft hij nog steeds niet. Een van de grote klachten uh, tegen het ANC-meer algemeen. En Zuma, de president, in het bijzonder op dit moment, is dat ze eigenlijk de regie in dit hele conflict kwijt zijn. Dat begon als een loonconflict. Maar dat, je kunt zelfs wel zeggen een enorm maatschappelijk conflict in Zuid-Afrika. Uh, Zuma reageerde vandaag wel op de acties in de mijnen. En refereerde ook, al noemde hij zijn naam niet, aan zijn grote kwade genius, Julius Malema. Toen hij zei dat activiteiten, onaanvaardbare activiteiten... Paulien Kees, een ja, je, je in mijn industrie zullen doen. Heeft hij eigenlijk uh, Kees, het voortgehouden even. Zuma? Kees, ik ga, even zoomen, onderbreken. Kees, ik de ga de je even onderbreken, want jij hoort mij kennelijk ook niet meer. Maar je valt zo vaak weg dat we er even voor nu een einde aan maken. Maar als ik het goed begrijp, kan ik jouw antwoord zo samenvatten... dat president Zuma nog steeds geen antwoord heeft op deze problematiek... en ook niet op zijn tegenstander Malema. Kees Broeren was dat, Zuid-Afrika.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 Minister Kamp gaat aan de slag als verkenner in de formatie. De komende dagen gaat hij met alle fractievoorzitters praten over de opdracht aan een informateur. Hij doet dat op verzoek van de Tweede Kamer. Die praat volgende week donderdag over de formatie en dan moet Kamp klaar zijn met zijn werk. En zojuist meldt persbureau ANP dat volgens een nieuwe prognose één zetel van de PvdA naar GroenLinks gaat. Dat zou betekenen dat GroenLinks op vier uitkomt en de PvdA op 38. Griekenland heeft opnieuw een miljardenlening nodig, zegt een Griekse IMF-directeur tegen de Wall Street Journal. Volgens hem loopt Griekenland nog flink achter op het herstelprogramma en kan het land zelf het gat in de begroting niet dichten. Dat moeten Europa en het ECB doen, zegt de IMF-directeur. En in China is weer een levensteken vernomen van Xi Jinping, de beoogde nieuwe president. Er gingen geruchten dat hij een hartaanval had gehad. Maar volgens een oud-hoofdredacteur van een staatskrant gaat het goed met hem... en herstelt hij goed van gezondheidsproblemen. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Op dit moment wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en de temperatuur ligt op 16 graden. Het is droog en vanavond blijft dat ook zo. In het tweede deel van de nacht trekt er een warmtefront over... en daar valt mogelijk wat lichte regen uit, met name in het noorden. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het oosten, 13 in het westen. En bovendien gaat het hard waaien uit zuidwestelijke richting... matig boven land, langs de kustkracht 6 en op het IJsselmeer 7. En morgen waait het nog steeds stevig. Dan passeert er een koufront en erachter draait de wind wat naar westelijke richting. Door het koufront is het flink bewolkt en af en toe regent het ook wat. Maar in de middag volgen er opklaringen met slechts plaatselijk dan nog een bui. Wel blijft het aan de frisse kant met maxima van zo'n 15 tot 17 graden. In het weekend ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. De zon schijnt geregeld, het blijft droog en het wordt ook iets warmer. ANDW Verkeersinformatie. Er staat een kleine 100 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk. De meeste files staan in het midden van het land. Maar de opvallende zaken die zien we elders. In het zuiden van het land is vertraging op de A4. Bergen-op-Zoom richting Antwerpen. Er staat bij Hogerheide 5 kilometer file. Er is een vrachtwagen gekanteld. En dat gebeurde eigenlijk op de A58. Richting Vlissingen bij Knoopetmarkt die Daar is nu de rechterrijstrook nog dicht. En in het noorden van het land, daar is de A28 Zwolle richting Hogeveen... helemaal dicht tussen knopend Langhorst en De Wijk. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 6 kilometer file vanaf de afrit Nieuw-Leuzen. Verkeer naar Noord-Nederland wordt omgeleid via de Noordoostpolder.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 Zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. Wie verantwoordelijk is om Islam te volgen, heeft alleen twee kansen: Pay extortion of die. Zoals je commander. Een fragment uit de anti-islamfilm van amerikaans Israëlische makelij... en uit protest tegen deze film... is vandaag ook de Amerikaanse ambassade in Jemen belaagd. Honderden woedende Jemenieten bestormden vanochtend... het ambassadeterrein in de hoofdstad Sanaa. De politie wist te voorkomen dat de menigte het ambassadegebouw aanviel. Journalist Judith Spiegel was snel na de bestorming ter plaatse... en beschrijft wat ze zag. Vooral hoeveel um, leger-eenheden... die probeerden de weg rond de ambassade af te zetten... Dat lukt niet goed om de mensen er toch doorheen mee te brengen. Maar het is voor mij bijvoorbeeld niet onmogelijk om maar dichterbij te komen. Maar ik zie wel zwarte rookpluimen. Ik hoor ook af en toe kogelgeluiden, dus er wordt ook geschoten. Het is dus moeilijk te zeggen wat daar nou brandt. Maar wellicht is het ambassade, die overigens leeg is, en er zijn geen medewerkers van de Amerikanen meer binnen spiegel in Jemen. Bij de aanvallen op de ambassade zouden er zeker 15 gewonden zijn gevallen. Ook bij ambassades in Tunesië, Marokko en Soudaan is geprotesteerd. Midden-Oosten, correspondent Sander van Hoeren Sander. Leg ons eens uit, hoe kan het dat een film... die toch al enkele maanden op internet circuleert... ineens voor zoveel onrust zorgt? Ja, want vandaag ook weer in Egypte, hè, demonstraties. Ja, weet je, sommige mensen hebben gewoon weinig na bij voorkeur, wat voor veel mensen die wat rechter in de islamitische leer zijn, toch het toonbeeld is van alle kwaad. En dan heb je ook niet eens zo heel veel mensen nodig. Uh, laten we kijken naar bijvoorbeeld Egypte, waar die ambassade bestormd werd. Een land van tientallen miljoenen mensen. Waar dan een Facebookgroep, een website, een lokale geestelijke, wat mensen oproept. En dan heb je natuurlijk al snel veel mensen op de benen. En dat is wat je in al die landen ziet gebeuren. Het lijkt wel alsof iemand dat heeft En vervolgens andere radicalen dachten, een goed idee, laten we dat bij ons ook gaan proberen. Dan Kun je dan ook de ophef van nu vergelijken met de commotie rondom de cartoons van de profeet Mohammed in 2005, toen werden mensen nou, ambassades aangevallen? Ja, de grap vind ik wel dat het uh, soms weinig gericht lijkt te zijn. Dat het demonstreren, wat ik net zei, dat dat wat een doel op zich lijkt uh, te zijn. Want inderdaad, die film die was er al. Sterk dat, uh, net zoals Fitna, die film van Geert Wilders... heel veel mensen hadden hem niet eens gezien... maar hadden er wel een mening over. Nou, datzelfde dat zul je nu ook zien. Het kan me, kan me niet voorstellen dat iemand die volle 13 minuten... van die slechte film heeft uitweten te kijken. Maar goed, het effect is daar. En je zag ook vandaag in Iran bijvoorbeeld dat mensen... omdat er geen Amerikaanse ambassade is... maar naar de Zwitserse ambassade zijn gegaan. Het maakt niet uit. Als je een groepje mensen hebt dat ergens ze woede op wil koelen... dan de, vinden ze een doel... En, ja, als dat een Amerikaanse ambassade of een uh, Amerikaans consulaat is... dan is dat daar. Reden om uh, naar Washington, Washington te gaan, naar correspondent Wessel de Jong. Wessel, uh, Amerikaanse diplomatieke posten liggen dus onder vuur. Welke actie onderneemt de Amerikaanse regering hier vandaag tegen? In ieder geval in het geval van Jemen lijkt het toch dat de Amerikanen goed voorbereid waren. Of in ieder geval voorbereid. Die, die opgewonden menigte bestormde het geval een lege ambassade. Veel personeel was overgebracht naar een safe house elders in de stad. Er werden dus alleen maar eigenlijk wat, wat auto's in de fik gestuurd. Er zijn oorlogsschepen gestuurd, twee oorlogsschepen gestuurd naar Libië. Er zijn vijftig mayoneers van een antiterroristische eenheid zijn er overgebracht naar Tripoli. Amerikanen willen natuurlijk toch heel graag de daders van die moord. Op die ambassadeur willen ze te pakken krijgen. Want dat is nu toch inmiddels wel duidelijk geworden. Dat zijn waarschijnlijk toch niet zomaar demonstranten geweest die dat deden in Benghazi. Maar dat is waarschijnlijk een heel goed geplande actie geweest van een ja, ongecontroleerde gewapende groepering. We hadden het er gisteren ook al even over, Wessel, dat dit natuurlijk tijdens de Amerikaanse presidentscampagne gebeurt. Welke invloed heeft dat vandaag? Wat merkt u er nu van? Nou, in eerste instantie, gisteren toen wij spraken, had de president alleen gesproken, heel presidentieel, in The Rose Garden. Maar na ons gesprek uh, gaf hij toch nog een veel politieker interview. En daarin uh, reageerde hij op zijn tegenstander. Romney. You know, Governor Romney seems to have a tendency to uh, shoot first, and name later. Uh, and as president, one of the things I've learned is you can't do that. Uh, that uh, you know, it's important for you to uh, make sure that the statements that you make are backed up by the facts and that you've thought through the ramifications before you make them. Ja. Nou ja, Obama reageert hij op, uh, op Romney. Die Obama, voordat eigenlijk Romney nog maar wist... precies wat er aan de hand was, wat er gebeurde in Egypte en Libië... veroordeelde, veroordeelde hij al het uh, buitenlands beleid van, van Obama. Nou, Obama zegt daarover... ja, Romney, hij schiet maar een beetje losjes uit de heup. Hij, uh, hij, hij, hij, hij gaat er al vandoor voordat hij nog precies weet wat er aan de hand is. Als president kan je dat niet doen, zegt hij dan, uh, zegt hij dan fijntjes. Uh, nou, of echt nu een hele grote politieke missen is voor Romney... dat zal moeten blijken op 4 oktober. Dan is het eerste presidentiële debat... en dat zal vooral gaan over buitenlands beleid. En Romney moet dan maar zien dat hij overeind blijft tegenover, tegenover Obama. En als we nog even naar die film teruggaan... Hè? De, de aanleiding van, van ja. dit protest in de Arabische wereld... Innocent of Muslims. Ja. Er is inmiddels onduidelijkheid ontstaan over wie die film gemaakt heeft. Hoe komt dat? Ja, het is een, het is een heel merkwaardig... Aan het worden uh, in eerste instantie, het uh, persbureau Associ Associated Press had de maker achterhaald: hè. een Amerikaanse filmmaker van, uh, van Joodse origine, filmmaker in Los Angeles, uh, Sam Bessel, geheten, 56 jaar oud. Nou, was inmiddels uh, ondergedoken, uh, gaf commentaar vanuit een, uh, vanuit een onbekende locatie. Maar ja, later was die Sam Bezel helemaal niet meer te pakken te krijgen. Maar bleek opeens de telefoonnummer wel hetzelfde telefoonnummer te hebben... van een, van een christelijke kopt in... Uh in Los Angeles, een, een, een zakenman met een, met een dubieus verleden. Dus het is hoogst dubieus wie dus precies deze man is, wat zijn bedoelingen zijn. En bestaat er wel meer, bestaat er wel een hele film? Is het niet. Hè, er stond op, op internet alleen maar een trailer, maar er is eigenlijk twijfel over of er eigenlijk wel een, een complete film eigenlijk wel bestaat. Nou ja, jullie deden het net al dat je kunt natuurlijk eindeloze parallellen trekken. Natuurlijk met, de, met de Deense cartoonrellen, met, met fitna-achtige toestanden. En voor de Amerikanen is het natuurlijk toch vooral hopen dat deze storm snel overwaait. Bessel de Jong was dat vanuit Washington. En u hoorde ook Sander van Hoorn. Terug naar de Nederlandse politiek. Daags na zijn nederlaag ziet Geert Wilders voor zijn PVV... niet langer een rol weggelegd in de formatie. Hij kiest voor de oppositie. Het liefst ontpopt hij zich als oppositieleider... als een kabinet met VVD en Partij van de Arbeid aantreedt. De PVV dan kan dan vanuit die positie weer groot worden, zo meet Wilders. Ja, nu een klap. Uh, een grote stap achteruit. Uh, ik denk dat we de komende jaren heel wat stappen vooruit zullen zetten. En uh, één uh, verloren slag betekent nog niet dat je uh, de oorlog gaat verloren. Ja, het is niet het waterloo van de PVV. Maar als u nu terugkijkt, welke conclusies verbindt u daaraan? Nou ja, dat we uh, uh, gewoon keihard door moeten gaan. Dat we uh, dingen ook nog beter uh, uit moeten leggen. kijk bijvoorbeeld naar het standpunt over uh, de euro en de Europese Unie. Uh, misschien hadden we het, uh, dat, uh, en ook ikzelf, dat nog beter aan de mensen uit moeten leggen. Binnen een half jaar tijd is het standpunt van de PVV veranderd naar minder Europa, naar uit de Europese Unie en uit de euro. Was dat verstandig? Ja, ik denk, ik denk dat dat verstandig was. Het enige wat ik kan zeggen, uh, had dat misschien een jaar eerder uh, gedaan. Dan had je het nog langer kunnen uitleggen. Maar uh, we hebben natuurlijk die lijn niet uh, voor het eerst ingezet. We hebben al... Twee jaar geleden was de PVV de eerste partij en ook bijna de enige partij die zei niet meer geld naar Griekenland, dat gaat fout. Dus het is ook logisch dat als je dat ziet, dat je je standpunt verder ontwikkelt. Maar zegt u dan met zoveel woorden, we lopen op de troepen vooruit en mensen hebben het niet goed begrepen? Nou weet u, de kiezer heeft altijd gelijk. De laat, ik ben de laatste die uh, zal zeggen dat de mensen het niet goed hebben begrepen. Uh, maar nogmaals, ik denk niet dat dat de belangrijkste reden is, want nu lijkt u net te concluderen. ...of mij dan conclusie toe te brengen dat dat de reden is dat we zetels hebben verloren. Ik denk dat we het gros van de zetels die we verloren hebben... ...afkomstig zijn van mensen die ook met dit Europa-standpunt... ...ook met dit Europese Unie-standpunt moet ik zeggen... ...en het standpunt over de euro, gewoon op de PVV gestemd hadden... ...als het niet zo spannend was, omdat de heer Samson bijna in het torentje kwam... Um, ik krijg heel veel mails ook vandaag van uh, niet mensen die zeggen van ik snap jullie euro standpunt niet of het standpunt van de Europese Unie. Uh, maar wel heel veel mailtjes van mensen die zeggen van nou ik ben ook geschrokken maar um, ik heb uh, als PVV op de VVD gestemd. Omdat ik absoluut niet wilde dat de heer Samson in het torentje kwam. Dat is het belangrijke argument dan het Europa-argument. Toch lijkt het alsof we jaren terug zijn als het gaat om de PVV. De klokkenluiderspartij die de problemen aankaart. Toen ging het over de immigratie uh, en nu gaat het over Europa. Bent u nu weer terug bij die klokkenluiderspartij? Nee, wij, zijn nu, uh, wij gaan nu voluit de oppositie in. Uh, we zullen met alle waarschijnlijkheid... eigenlijk wel zeker de grootste oppositiepartij worden... Ik kan dan de rol van oppositieleider op mij nemen. En dan kaart u de problemen aan en roept u dit, hier gaat het om. Ieder land heeft een hele sterke oppositie nodig. We hebben 1 miljoen mensen bijna die op ons hebben gestemd. Ik ga voor ze knokken. Ik heb er heel veel zin in. We hebben geen last meer van gedoogakkoorden of andere afspraken. Wij gaan er weer voluit. De oude PVV, de oude Geert Wilders... zal wat dat betreft weer terugkomen. En u naar... bent niet bang dat u dan een roepende in de woestijn wordt? Nee, dat, dat, dat zijn we nooit geweest. En dat zullen we ook niet worden. Zeker een coalitie van twee zo'n grote partijen... heeft gewoon een ijzersterke oppositie. en Een hele felle en harde oppositie nodig. En uh, dat zullen ze van ons krijgen. Ze zullen een PVV zien die ze zelfs nog nooit eerder hebben gezien. Als het gaat om inhoudelijke standpunten, als het gaat om felheid. Wij gaan ervoor knokken en nogmaals, wij gaan het nog beter doen dan dat we in het verleden hebben gedaan. Zoals ik gisteren al zei, uh, toen ik uh, bij onze bijeenkomst was en uh, uh, moest uitleggen dat we hadden verloren. Uh, dat is zo, kan ik ook niet mooier maken dan het is. Dat de mooiste jaren van de PVV uh, nog uh, voor ons liggen. En ik ontzettend blij en trots ben om uh, met een fractie van uh, 15 man helaas... maar toch uh, daarvoor de komende jaren me kei en keihard in te zetten. PVV-leider Geert Wilders in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Zo bellen wij met staatssecretaris Bleker. Hij is op zoek naar ruimte voor een mogelijke nieuwkomer in Nederland. Bij de ANWB Wijnandswaan. Op de A58 naar Vlissingen is weer een rijstrook vrij bij knooppunt Mark Izaad. Daar kantelde vanmiddag een vrachtwagen geladen met uien. Er staan nog wel wat files, maar ze zijn niet zo lang. Op de A7 van Groningen naar Gerenveen is een ongeluk gebeurd bij Beesterzwaag. Dat veroorzaakt 7 kilometer file. En de A28 Zwolle-Hogeveen is dicht bij de wijk. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan het beste via de Noordoostpolder. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. De wolf mag naar Nederland toekomen. Dat vindt de helft van de Nederlandse bevolking. Een derde vindt juist dat ons land te klein is... en vreest overlast door dit roofdier. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Intermart. Die deed dat in opdracht van de missionair staatssecretaris Henk Bleeker. Meneer Bleeker, goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht even dat we bij minister Leers van Immigratie moesten zijn. U gaat hierover. Hoe groot is die kans dat de wolf naar Nederland komt? Nou, ik denk als je twintig jaar verder bent... dat de wolf inderdaad wel in de buurt van de Duitse grens is. Twintig zo, jaar, uh, zegt u? Ja, zo ergens waar ik woon in de buurt, zeg maar. Het oosten van Groningen, Drenthe, Twente. Uh, die streken van ons land, daar zou dat wel eens kunnen gaan gebeuren, ja. Uh, maar dat gaat nog wel even duren. Dat staat nu dus in een rapport dat u vandaag naar de Tweede Kamer hebt gestuurd. Wat is zeg maar het plan wat erachter steekt? Nou, eh... Uh, Kijk, de, de komst van de wolf en de wolf die kan, dat kan heel veel emotie uh, ja, met zich meebrengen. Uh, en uh, het is verstandig om, uh, ja, om een beetje te prepareren op die mogelijke komst van de wolf naar het oosten van uh, ons land op de, nou, de termijn van 10, 20 jaar. En was je bij de wolf en uh, bij de bevolking? Nou, met name bij de, ook bij de bevolking. Met die, die wolf die, die redt zichzelf wel. Kijk, het is op, de, op zichzelf natuurlijk hartstikke mooi dat na 100... 30 jaar uh, er weer wolvenpopulaties in het westen van Europa zijn. In Duitsland, in uh, uh, Frankrijk. Uh, dat is op zichzelf een, uh, een goed teken. Uh, alleen je moet het wel op een goede manier begeleiden. Daarnaast is het ook zo dat. Kijk, een, een, een roedelwolven of een wolven geeft in het algemeen veel minder problemen. dan uh, alleenstaande verstoten wolvenjongen. Uh, die kunnen echt uh, vervelend zijn. En daar moet je dan maatregelen op nemen. Dus. Het is goed om een beetje geprepareerd te zijn op de komst van uh, deze nieuwe immigrant. Het is, het is net of die wolf er in de gaten heeft. De PVV is klein en, uh, en de wolf komt, en daar uh, komt richting nou, de grens. Meneer Bleker, ik ben blij dat u over de politiek begint. Want zo'n dag na de verkiezingen, hartstikke goed, leuk, interessant met u over de wolf te praten. Maar toch nog heel even het CDA. Hè? Uh, heeft ook veel emoties losgemaakt? Ik denk ook bij u. Bij mij wel, ja. ja. Wat is uw analyse? Waar komt het door? Nou, het komt, uh, kijk, je kunt allerlei andere oorzaken aanwijzen. Dat heeft ook wel iets met onszelf te maken. Uh, en dat is dat we er toch niet in geslaagd zijn het afgelopen jaar. Om, uh, ja, een helder profiel te hebben. Dat ook een beetje fatsoenlijke sociale rechtse mensen in Nederland aanspreekt. Want het lijkt dat heel veel mensen van ons, die zijn naar de VVD gegaan. En niet alleen vanwege de machtsvraag, de machtsstrijd. Uh, maar ik heb te veel mensen ontmoet die... Uh, Zitten een beetje op de rechterflank van het CDA? En die zeggen van ja, ik weet het niet bleker of, of, of, of ik of helemaal bij jullie het goede verhaal uh, kan vinden. En rekent u, nou, dat, u dat ook u zelf aan? Nou ja, ik vind, we zijn allemaal we zijn samen verantwoordelijk. zijn dus samen uit, samen thuis. En heeft, heeft het CDA nog wel bestaansrecht? Ziet u wel mogelijkheden om die kiezers weer weg te halen bij de VVD? Ja, absoluut. En waarmee moet dat gebeuren? Nou, uh, misschien maken we het als CDA wel eens vaak wat ingewikkeld. Dan gaan we het over uh, nieuwe principes en nieuwe woorden en herbroemen en dat soort dingen. Moraal? Heeft herf. u het dan over moraal? Uh, maar het gaat voor mensen in ons land ook om hele praktische dingen. Als, uh, als ik salaris ontvang, hoe, hoeveel netto hou ik over? Als ik reiskosten ontvang, wordt dat wel of niet belast? Hoe zit het met mijn hypotheekrenteaftrek? Hoe zit het met de ontslagmogelijkheden als ik een klein ondernemer ben? Ik kan er nog wel personeel aannemen. Vindt u dan dat Buma in de campagne te veel op die, op die moraal is gaan zitten? Want nee, dat is natuurlijk nee, minder nee, nee. tastbaar. Nee, dat vind ik een heel sterk punt. Dat heeft hij heel goed gedaan. Uh, alleen uh, de VVD is wel in staat geweest om die punten die ik nu juist benoemde, die ook voor onze achterban van belang zijn, ja, uh, om ons op dat punt uh, te overroelen, zou ik kunnen zeggen. En wat vindt u? Moet, moet het CDA nu in een kabinet gaan zitten met VVD en PvdA? Zou dat helpen? Mevrouw, wat dat betreft, radiostilte. Ik, uh, ik doe daar geen uitspraken over. Uh, de heer Kamp, uh, die ik zeer hoog acht, die is verkenner en die doet zijn werk. En ik doe geen uitspraken over uh, coalities en over wat het, uh, wat het CDA daarin moet uh, betekenen. Nog één vraag. Op wie heeft u gestemd gisteren? Wilt u dat vertellen? Ja, hoor op Sibrand. Op Sibrand, niet op de nummer 2, ja. mevrouw Keizer. Nee, ik, had, ik was verlang op Sibrand te stemmen of op, uh, of op nummer uh, 14 of nee, nummer, nummer 16. Dat is een uh, jonge Nederlandse man van Marokkaanse Komaf, die ik ook heel hoog acht. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd. Sibrand is mijn man, klaar. Meneer Bleker, succes met de Wolven en met uw partij natuurlijk en uh, wellicht de we nog van u. Kunnen. Dag. Dag. NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Rutte mag doorpakken. De lijsttrekker van de VVD staat breed lachend op de voorpagina van het parool. De krant vindt dat de kiezer met 41 zetels. een ongekend mandaat heeft gegeven aan een premier in crisistijd. Maar op weg naar zijn tweede kabinet kan hij nauwelijks heen om de door hem verketterde. Socialisten van de Partij van de Arbeid, schrijft het parool. NRC Handelsblad verwacht een uiterst gecompliceerde formatie. waarbij vaststaat dat het huidige kabinet linkser zal zijn dan het huidige. Het huidige, nee, het volgende kabinet linkser zal zijn dan het huidige. De kiezer heeft VVD en PvdA nu tot elkaar gedwongen... waarbij het opvallend is dat de flanken een teleurstellend resultaat hebben geboekt. PvdA-prominent Felix Rottenberg geeft in het parool rapportcijfers... aan de lijsttrekkers en hun campagne. Mark Rutte en Diederik Samsom krijgen allebei van hem een 9,5. De veelgeplaagde Jolande Sap een 4. Volgens hem is de nederlaag van GroenLinks het gevolg van een tsunami van amateuristisch handelen. Rottenberg vindt wel dat SAP nu de kans moet krijgen... om met straffe hand op te treden. Nederland blijft wat hem betreft behoefte houden... aan een pragmatische groene partij. NSC Handelsblad noemt op zijn website de muziekkeuze... waarmee partijleiders gisteravond opkwamen... in sommige gevallen ongepast. Um, de VVD koos voor Coldplay, viva la vida. Waarschijnlijk vanwege de zin... Now the old king is dead, long live the king. Maar de mensen die de muziek hadden uitgezocht hadden misschien iets langer moeten luisteren want een ander deel van het nummer van Coldplay leek volgens NRC hoogst ongepast voor een premier die in de afgelopen weken verschillende keren het etiket van leugenaar kreeg opgeplakt. Never an honest word but that was when I ruled the world. Bij CDA dachten ze waarschijnlijk dat ze hadden gekozen voor een strijdvaardig nummer. Maar NRC wijst erop dat de grootste hit van een erg linkse band uit Leeds ook gaat over stevig drinken. Pissing the night away, zoals de band Chumbawamba het zelf verwoordt. Bij de PvdA leken ze wat beter te hebben geluisterd naar de tekst. Daar was gekozen voor de Nederlandse band Handsome Poets. De krant hoorde er verschillende regels in die van toepassing waren... op bijvoorbeeld het Europa-standpunt van de partij... zoals de zin We are on this road together. De regels die te horen waren toen Samson het podium betrad in Paradise, gingen volgens NSC over hoe hij iedereen heeft samengebracht... en nu het roer overneemt. En dan nog even het buitenland over de verkiezingen in Nederland. De BBC denkt dat de verkiezingen van gisteren... voor altijd zullen worden gezien als een eerste echte test... van de publieke opinie over de toekomst van Nederland in Europa. Volgens de Britse omroep waren de Nederlanders... erg ontevreden over Europa. Maar hebben ze in het stemhokje toch hun hoop op Europa gevestigd... als beste manier om uit de crisis te komen. De Duitse omroepen ARD en ZTF hebben, liggen in hun berichtgeving... over de verkiezingen ook de nadruk op Europa. De ARD constateert dat de partij die tegen Europa was, de PVV van de rechtspopulist Geert Wilders... zwaar heeft verloren. De ZTF meent dat de verkiezingsuitslag in Nederland betekent... dat de Nederlanders hebben gekozen voor een Europa-vriendelijke koers. Na zessen uh, gaan we verder. Ik meld even om half zeven geeft Henk Kamp een persconferentie. Die gaan we ook een live uitzending begrijp ik. Beste liberale vrienden, van harte... Het is een hele rare avond. Ik heb net Mark Rutte gebeld. Toen dacht ik: wat betekent dat voor D66? We hebben als PVV zwaar verloren. Het is natuurlijk heel erg jammer. Graag had ik hier gestaan met een betere uitslag. Dit is een grote steun in de rug om door te gaan. Met beleid op dit prachtige land. En de Partij van de Arbeid wil daaraan meewerken zolang de uitslag van vanavond maar vertaald wordt in plannen van dat nieuwe kabinet. Radio 1.